12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Goedemiddag, uitspraak in zaak geleense babymoord. Plan Edese School om vooral witte kinderen aan te nemen van de baan. En Huub Stevens gaat terug naar Schalke 04. De zon breekt vanmiddag steeds beter door. Alleen in het oosten en noordoosten hangen nog wat wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar 18 graden op de Wadden... en 23 graden in Limburg. Morgen begint de dag met hier en daar wat mist. Daarna is het opnieuw zonnig en wordt het zelfs net iets warmer dan vandaag. De rechtbank in Maastricht heeft uitspraak gedaan... in de zaak van de Geleense babymoord... waarbij een vrouw werd verdacht van de moord op haar drie baby's. De lijntjes werden vorig jaar bij het huis gevonden. In Maastricht is verslaggever Nikki Kleuren van L1. Nikki, wat heeft de rechtbank besloten? De rechtbank heeft uh, Anita C. volledig uh, vrijgesproken vandaag. En wat, wat is daarbij gezegd? Waarom? Nou, de motivatie was... Uh, er kan niet bewezen worden dat de drie babylijkjes hebben geleefd. Er zijn drie deskundigen in deze zaak geweest, wat al heel veel is... Twee daarvan zeggen, ja, wij kunnen niet vaststellen of ze geleefd hebben en of uh, de babytjes daarna zijn, uh, ja, of ze überhaupt zijn vermoord. En die derde deskundige die zegt van ja, ik denk dat er wel het laatste babytje dat, dat gesmoord of verstikt is. Nou zegt de rechtbank, uh, hij kan dat niet zodanig onderbouwen dat we dat echt geloven. En daarom uh, nemen we zijn oordeel niet mee en kunnen we dus niet concluderen of die babytjes geleefd hebben. En zullen wij over moeten gaan tot vrijspraak. Want de vrouw zelf heeft altijd gezegd dat de baby's uh, uh, dood ter wereld zijn gekomen, hè? Ja, zoiets. De, de, de vrouw heeft altijd gezegd, ik weet het niet, ik heb nooit gekeken, ik, ik ben bevallen. En vervolgens heb ik nooit naar die baby's gekeken. Ik heb ze in een doek gewikkeld en ik heb ze in een vuilniszak en vervolgens begraven. Hmm. Volgens deskundigen in, in, in de zaak uh, was de vrouw zwak begaafd, licht verminder toerekeningsvatbaar. Heeft dat nog een rol gespeeld in, uh, in, in die uitspraak? Op zich niet, want de rechtbank is alleen uitgegaan uh, van de deskundige rapporten. En is daarna dus vervolgens niet meer toegekomen aan de persoonlijkheid van de vrouw. Uh, dus ja, daar ze, hebben ze eigenlijk verder niks meer over gezegd. Vrijspraak dus voor de 42-jarige geleente Nikkie Kleuren bij de rechtbank in Maastricht. Dankjewel. De Griekse premier Papandreou bezoekt Duitsland en beloofde Duitse industriëlen zojuist dat Griekenland alle verplichtingen zal nakomen om uit de schuldencrisis te komen. Maar ik kan Greece dat Griekenland up alle verplichtingen zal commitments. Ik promise dat we Grieken fight snel onze weg naar groei en prosperiteit na deze periode van pijn. contact nu met correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, uh, waren ze onder de indruk uh, van, uh, van die woorden? Nee, dus dit is de opening van het nieuws en het is ook niet de grootste koppen als je nu in de Duitse media kijkt. De grootste koppen zijn dingen als de regering in Athene is bijna door het geld heen of de regering in Athene heeft geen steun meer onder de Griekse bevolking. Dus wat Andréu kan wel zeggen wij zullen aan al onze verplichtingen voldoen, het was natuurlijk wel te verwachten dat hij dat zou doen. Daarom is hij vandaag in Berlijn om zich nog één keer gerust te stellen. Maar, en hij heeft ook geroepen, yes we can, alsof hij Obama was, maar niemand gelooft dat eigenlijk. De vaste adviseurs van de Duitse regering hebben vanochtend in een open brief in een krant geschreven... dat, dat er nu maar vanuit moet gaan dat ongeveer de helft van het geld weg is wat aan het geld is geleend. Dus dat een onmiddellijke herkut van 50% tijdschulden verreweg de beste oplossing zou zijn. Heeft hij vanavond uh, nog een diner met, uh, met Angela Merkel? Uh, wat moeten we daarvan verwachten? Het ja, staat in dezelfde, eigenlijk in dezelfde categorie. Het geruststellen van de Duitsers dat ze inderdaad akkoord moeten gaan. want dat is natuurlijk wat hier deze week vooral speelt. Aanstaande donderdag moet de Bondsdag stemmen over het tweede hulppakket... voor Griekenland, de uitbreiding van het stabilisatiefonds in Europa. Dat eh, ja, is erg belangrijk. Duitsland betaalt dus tot altijd een kwart van alle gelden... die je aan Griekenland en andere landen geeft. Dus het is spannend of de Bondsdag eh, daarmee akkoord gaat. Daarom is hij hier, dus daarom moet hij vanavond nog even zich laten zien bij Merkel... Maar niemand gelooft eigenlijk hier meer dat Griekenland... uiteindelijk al het geld dat ze leent ooit terug kan betalen. Wouter Meijer in Berlijn, dankjewel. De G-krant wil dat er een eind komt aan het getreiter... van homoseksuele buurtbewoners. En daarom hebben ze een meldpunt geopend voor homo's en lesbiennes... die ergens in Nederland worden gepest. Hoofdredacteur Henk Krol van de G-krant. goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst een vraag. Waarom een meldpunt? Ik kreeg gisteren een dames van in de tachtig aan de lijn die samen met haar vriendin op een flatje woont en die nu de wijk wil gaan verlaten... omdat ze te maken heeft gekregen met besterijen En toen dacht ik, leven wij in Nederland? Is dat hier mogelijk? En die mevrouw vroeg aan mij, wat moet ik nou doen? En ik had het antwoord niet. En ik heb de hele nacht heb ik er wakker van gelegen en van, vanochtend dacht ik... We moeten maar een meldpunt beginnen, want mensen, er zijn zoveel uh, meldpunten waar mensen terecht kunnen. Ze weten niet eens. Moeten ze naar de politie, moeten ze naar de gemeente, moeten ze naar de woningbouwvereniging. Er moet één centraal punt zijn waar het allemaal geregistreerd wordt. En wij moeten ervoor zorgen dat die klacht dan vervolgens op de goede plek terecht komt. Ja. Hoe we het gaan organiseren, ik weet het niet, want het loopt storm sinds vanochtend. Maar ik ben wel blij dat we daarmee gestart zijn maar is het nu een groot probleem of zegt u van ik wil het eerst eens inventariseren na die uh, incidenten in Utrecht hebben we gehad. Uh, afgelopen week was het Den Haag, nu dit voorbeeld wat u, wat u noemt. Uh, is het een, meer een inventarisatie van, uh, van wat er aan de hand is? Dat was mijn oorspronkelijke opzet om er een inventarisatie van te maken. Maar we worden zo plat gebeld en het blijkt dat we een open zin geraakt hebben. En dat we veel meer mensen mee te maken hebben gekregen dan we tot nu toe. Dachten. Blijkt ook dat bij de politie het vaak genoteerd uh, wordt als burenge, uh, burenruzie. Ja. En dan is het dus na twee maanden ook niet meer terug te vinden in de papieren. Uh, dat ik nu het idee heb van, we moeten maar roeien met de riemen die we hebben. Maar is dat uh, even dat laatste? Is dat ook niet een beetje een, een, een schimmig gebied, een, een burenruzie? Uh, als, als daar een, een, een homostel bij betrokken is, kan het al snel als getreiter worden, worden opgevat, hè? Kan het ook de ja. andere kant uit redeneren? Absoluut, je moet natuurlijk ervoor. Dat alle vormen van burenruzie worden uitgesloten en dat mensen gewoon aardig tegen elkaar blijven. Maar als jij tijdens zo'n ruzie wordt uitgescholden voor vuile jood of voor vuile vlekker, dan is er echt toch iets meer aan de hand. En dan vind ik dat je dat wel degelijk als zodanig moet melden. Henkrol van de je dankjewel. Dit is het NOS-journaal met Dorald Meegens. Grollo rouwt om Harry Musquet, de voorman van QB and the Blizzards, overleed gisteren. Zijn muziek blijft en klinkt in de kroeg van John Hoogsteenke. Roel zocht hem op. Dat hoor ik op de achtergrond. Blues, Harry Musquet. Ja. Is dat de manier waarop u nou ja, het allemaal een beetje op een rijtje probeert te krijgen... door u te omgeven met zijn muziek? Ja, kijk, met een lach en een traan draaien die muziek. Ik bedoel, en dat hoort er nu ook bij, vind ik. En uh, ja, het droeg bij mij uh, veel emoties op houdt het een beetje bij mij. Ik vind het, uh, ja... Ik wou er in ieder geval sterker waren. Ja. Had hij hier een vaste plek in dit café? Nou, niet echt. Harry was een... Uh, uh, een sociaal mens uh, qua contact... wat betreft het aanschuimen bij mensen... aan de bar of aan de standtafel. Dat maakt Harry niet zoveel uit. Nee, die had niet echt nee, een vaste plek. Nee. Zo zat hij in elkaar? Ja, zo zat hij in elkaar. Hij kon met alle, alle, alle lagen van de bevolking kon hij goed opschieten. En daar kon hij goed mee overweg. Ik begrijp dat dit café belangrijk is geweest voor de start van zijn carrière. Ja, ze zijn hier natuurlijk een beetje begonnen met repeteren. En toen later in het boerderijtje. En zo is het steeds verder gegaan. En uh, ja, elk jaar hebben we hier nog een... Uh, een come home concert, zeg maar. Dat komt nou, is altijd zaterdag voor de Pinksten. Dat is altijd een heel goed bezochte, uh, goed concert. En er kwamen al die vijf, 600 mensen. Ze zijn allemaal een beetje vrienden van elkaar geworden. En die mensen komen, die komen alle winsttrekken van Nederland. Maar het zal wel een heel gemist worden. Want ik kreeg gisteren allemaal mailtjes natuurlijk werd aan de gang. Maar allemaal mailtjes binnen van Pinkstons in Grollo zal nooit meer zijn zoals het was. Ja. En als u hier achter de toog zit, dan kunt u hem nog zien in ja. brons ja. aan de overkant van de ja. straat. Het is natuurlijk wel zoals ik op traas loop en zo straks. Ik denk ik moet er toch wel een plek vinden. En vind vind het ook een plek. Ik denk dat ik er vaak naar kijk en dat ik hem een goede knibbel geef. En dat ik denk van ja, het is toch, uh, je hebt heel wat goeds gedaan. Je hoort je voor, uh, voor Drenthe en voor iedereen. Ja. Ja. Dat vind ik wel hartstikke mooi. Het is in Grollo begonnen en heeft zijn laatste optreden hier ook gehouden. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. Ja. Ik ben wel heel trots op. Een bezoek aan de kroeg van John Hoogsteen ging Grollo naar aanleiding van het overlijden gisteren van Harry Muske. In Ede ziet een openbare basisschool af van het plan om kinderen vanwege hun buitenlandse afkomst te weigeren. De Zuiderpoort wil andere manieren gaan zoeken om het aandeel zwarte kinderen omlaag te krijgen. De Zuiderpoort staat bekend als een zwarte school. bestuur kondigde aan dat in de toekomst 80% van de leerlingen van Nederlandse afkomst moet zijn. En daarmee zou de Edese school een betere afspiegeling zijn van de wijk waar hij staat. Veel ouders reageerden woedend en ze spraken van discriminatie. De onderwijsinspectie heeft intussen laten weten dat er wordt ingegrepen als de plannen doorgaan. De school in Ede ziet er daarom vanaf. Het herstel op de Europese beurzen zet door. De Amsterdamse beurs staat op een winst van 2,5 procent. Die in Londen op ruim 2 procent. En die in Frankfurt zelfs op ruim 3 procent. Beleggers krijgen iets meer hoop dat er toch nog een oplossing komt voor de Griekse schuldencrisis. En ook is de positieve stemming te danken aan koopjesjagers. Ja, Huub Stevens, de nieuwe trainer van uh, Schalke 04 in de Duitse Bundesliga. Stevens heeft in Gelzekirch een contract getekend tot juni 2013. Aan de telefoon nu voetbalverslaggever Evert de Napel. Al jaren kenner en volger van de Bundesliga. Evert, uh, een verrassing dat hij weer terugkeert bij Schalke 04, uh, Stevens? Ja, aan, de, aan de ene kant wel, aan de andere kant ook niet. Hij stond eerst in de belangstelling van HSV, die zoekt ook een nieuwe trainer, daar heeft hij ook gewerkt. Maar Schalke is toch wel een club die een beetje bij Huub Stevens past. De bijnaam van Schalke is ook die knappen, dat betekent de jongens, de mijnwerkers. Huub is een mijnwerkerszoon uit Limburg, heeft al eerder succesvol bij Schalke gewerkt, dus zo verrassend is het ook weer niet. Ze passen wel bij elkaar. Ja, dat vind ik wel, ja. ja. Het is typisch. En bovendien de afstand Eindhoven-Kelsenkirchen is ook geen probleem. Uh, iedereen weet wel dat de, de echtgenote, de vrouw van Huup wat ziekelijk is. En dat Hamburg dan weer erg ver voor hem is en dat Kirchen is een uurtje te rijden. Dus dat, dat, dit huwelijk, dat, dat lijkt wel een prima leven beschoren te zijn. Ja. Het enige wat hij daar moet doen, want hij heeft er met de club in het verleden, tot negen jaar geleden, was hij daar uh, trainer. Hij heeft er veel succes mee gehad. Het enige wat hij moet doen is kampioen worden snel gebeuren hoor. Ik wil, uh, Bayern München is, uh, is, is te sterk. Borussia Dortmund, de buurman van Schalke is te sterk. Bayern Leverkusen is een goede ploeg. Ik denk dat hij die, dat die moet zorgen dat hij in het linker komt... En, uh, en af en toe eens een keer een, een, een derby wint... en misschien Bayern een keer een uh, pak slaag kan geven. Dan doet hij het al heel erg goed. En dat hij volgend jaar kan doorbouwen aan een nieuwe ploeg... aan een nieuw Schalke. Met Flaas Jan Huntelaar bijvoorbeeld. Oh. Hij gaat nu per direct aan de slag daar, Evert? Ja, hij gaat per direct aan de slag... en. Uh, hij mag aan de bak, want de verwachtingen zijn hoog gespannen. Uh, Stevens nogmaals, hij heeft lang gewerkt in de Bundesliga. Dat past bij hem. Uh, het is mouwen opstropen, hard werken. En uh, ik denk dat het uh, wel voor elkaar zal komen met die twee. Even ten Apel, dankjewel. De Spaanse wielerbond heeft Oscar Sevilla voor zes maanden geschorst. De straf is een uitvloeisel van een langdurig onderzoek naar dopinggebruik van de Spanjaard. Die rijdt voor Cobernación. De 34-jarige Sevilla bleek vorig jaar bij een controle tijdens de Ronde van Colombia... sporen van een verboden middel in zijn urine te hebben. Sevilla heeft laten weten dat hij de straf aanvaardt. En de Nederlandse volleybalvrouwen moeten zich vanavond half negen in een tussenronde ten koste van Azerbeidzjan plaatsen voor de kwartfinales van het Europees kampioenschap. Oranje werd veroordeeld tot die wedstrijd. Omdat ze zondag door de nederlaag tegen Rusland als tweede eindigde in de pool. Als Nederland de kwartfinales bereikt, is Gastland Italië daarin morgen de tegenstander. 12 minuten over 12. De hoofdpunten uit het nieuws nog een keer. De Geleense vrouw die ervan werd beschuldigd haar drie baby's te hebben gedood, is vrijgesproken. Volgens de rechtbank staat niet vast dat de baby's bij de geboorte leefden. Plan van een zwarte basisschool in Ede om vooral witte kinderen aan te nemen, is van de baan. Wel wil de school andere manieren zoeken om een wittere school te worden. En Huub Stevens hoort het net is terug als trainer bij Schalke 04. Hij tekende een contract tot 2013.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 Jezus in beeld is de naam van een boek dat gaat over hoe Jezus in films in beeld wordt gebracht. De schrijver analyseerde de 20 bekendste films van de ongeveer 150 waarin hij een rol speelt. In het forum praten we onder andere over de waarde van typetjes op televisie. Gisteren onderhandelden de handelde de jongens van de raadzaal daarin de wereld draait door over met een voormalig producent. Inzet 40.000 euro voor het goede doel. Aan tafel ontstond een onduidelijke koehandel waarin uh, Jeroen van Koningsbergen telefonisch probeerde... om John de Mol zijn portemonnee te laten trekken. heb ik hem net aan de telefoon en dan hoor ik dat het nu per maand of per seizoen wordt. Dan wordt het, ja... Laten we eerst even zeggen wat dat precies wordt, voordat het iedere week is. Nee, per seizoen, dat jullie de typetjes uit draad oh, ik denk per seizoen, dus her, in de herfst, in nee, de winter. Ja. Oh, Oké, okay. ja, dat weet ik niet. In de Nationale Nieuwsquiz is de stand gisteren op een duizelingwekkende 136 punten gezet. Het wordt voor Frans Kolen uit de berg op zo'n laten we zeggen, een interessante uitdaging. Wilt u ook meedoen aan de quiz? Mail dan uw naam en nummer naar nationalenieuwsquiz.ncv.nl Dit is Radio 1. Lunch krijgt van, van mij het nieuws van uh, vandaag. In het Dagblad van het Noorden staat een foto van de begrafenisstoet van een vermoorde man die in de rosse buurt van Groningen 25 jaar lang werkzaam was. De gezichten van de prostituees op de foto zijn onherkenbaar gemaakt. Maar op de foto's in de Volkskrant en AD zijn de vrouwen wel herkenbaar. Jan Zeeman is freelance fotograaf, heeft voor het Dagblad van het Noorden foto's gemaakt. Jan Zeeman, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft afspraken gemaakt met die vrouwen daar ter plekke... Uh, nou, we, zijn, we waren daar met een uh, aantal uh, collega's en uh, toen hebben we uh, vooraf uh, even contact gezocht met uh, een paar mensen die daar de belangen van de prostituees uh, behartigen. En uh, die, zou, die, die hebben gevraagd of wij uh, alsjeblieft de, de vrouwen onherkenbaar willen uh, houden op de, op de foto's. Maar dat hebben zij zelf aangegeven of u heeft gevraagd, willen jullie dat? Nou, het, het, het is een beetje van beide kanten. Uh, omdat het een beetje een precaire situatie is. En um, uh, nou ja, er is zo'n uh, begrafenisauto die rijdt door die, door die straat, de smalle straat. En die wordt dan gevolgd door de volgauto's. En wil je een beetje een goede foto hebben, of een fatsoenlijke een foto in ieder geval, dan moest je eigenlijk tussen de stoet in uh, lopen. Dus, ja, dus... Uh, uh, we wilden gewoon, gewoon, gewoon even vragen... Uh, wat vinden jullie ervan en kan dat, nou ja, dat, dat mocht allemaal, maar goed wel met het verzoek uh, om uh, de dames, nou uh, uh, uh, uh, uh, ja. Maar u zegt het is een precaire situatie, wat is er precies precair aan? Nou, uh, kijk, het is sowieso de Rosse Buurt. Hè. Dat, is, dat is normaal gesproken toch al een bijna verboden terrein voor een fotograaf. En in dit geval is het gewoon zo dat een, een volgens mij een geliefd man uh, in die buurt, uh, die is notabene vermoord. En die, daar, daar wordt de laatste eer aan bewezen uh, door, door die straat te rijden. En nou, dat dan mag je ook al enigszins uh, terughoudend zijn. Maar waarom ja. willen die vrouwen uh, niet herkenbaar in beeld? Nou, um, ik weet niet of het voor alle vrouwen gold, Maar goed, ik, ik kan, kan ze niet allemaal vragen. Uh, er, waren, uh, er zijn vrouwen bij. Die zitten in een situatie dat ze uh, of, nou ja, uh, zogenaamd illegaal zijn... of bezig zijn om, om uh, een, een legale status te, uh, te krijgen. Uh, en uh, het, het zou... De, um, uh, ja, het... het het belang van de vrouwen misschien kunnen schaden als ze herkenbaar op de foto zouden komen. Dat was het verzoek. Goed. Uw opdrachtgever, Dag van het Noorden, ja. uh, heeft dat keurig gedaan. Uh, um, uh, Volkshand en AD, want u was er niet alleen, er stonden meerdere fotograferende ja, collega's van u, hebben dat niet gedaan. Wat vindt u daarvan? Ja. Nou ja, uh, uh, kijk. Ik kan niet voor hun spreken. Uh, ik, ik, uh, ik heb mij gehouden aan mijn woord en uh, dat vind ik het belangrijkste. En dat, uh, dat de andere collega's uh, of kranten daar anders mee omgaan, ja, dat, dat moet u hun vragen. Dat, uh, nou, ik kan me voorstellen dat u zich ja. nu ook even een beetje het braafste jongetje van de klas voelt. <lacht> uh, nou ja, dan is het maar zo. Oh, <lacht> daar heeft u geen problemen mee. Nee, nee, nee, kijk, het gaat mij erom. Van, ik, heb, ik heb mijn woord gegeven. Wij, wij hebben overleg gehad. En ik vind dat uh, dat is van waarde. Uh, en uh, uh, ja, dat, dat anderen daar anders mee omgaan, of, uh, ja, dat, dat, dat, dat, uh, dat is aan hun. Goed. Jan ja. Zeeman, vo freelance-fotograaf uh, voor Dagbad van het Noorden. Dank u wel. Ja. De nominaties voor de Zilveren Kalveren in de categorie Beste TV-drama zijn bekendgemaakt. Opvallend is dat niet de kijkcijferkanonnen van afgelopen seizoen zijn. Maar dat gaat om relatief onbekende producties. Bon Voyage, Spookbeeld, Vast. En de NCV-documentaire Zwarte Soldaten is genomineerd in de categorie Korte Documentaire. Vrijdag in Utrecht is de prijs uit de rekening. Het lijkt een lastige combinatie strips en tv. Maar de VPRO gaat het toch proberen met de achtdelige serie Beeldverhaal. De presentator is fokken en sukken-tekenaar Jean-Marc van Tol. Jean-Marc van Tol vertelt ons meer over de ontstaansgezienis van bijvoorbeeld Suske in Wiske en kuifje. Beeldverhaal is vanaf zaterdag 22 oktober te zien. De christelijke stichting Schreeuw om Leven is in het verweer gekomen tegen deze reclame van Axe Douche Gel. New improved AXE shower gel. The you are, the you get. Deze spot houdt een vrouw in badkleding haar handen voor haar borsten. Een schreeuw om leven meent dat de reclames een erotische en pornoachtige sfeer uitstralen. De reclamecodecommissie buist zich momenteel over de klacht en zal over een paar weken uitspraak doen. De nieuwste oplages, oplagecijfers van de kranten zijn weer bekendgemaakt. Het gaat om het tweede kwartaal en opvallende stijger is het Fries Dagblad dat in mei overstapt op tabloidsformaat. De oplage schoot met 13,5% omhoog. Een krant waar het minder goed mee gaat is De Telegraaf. Die heeft in vergelijking met vorig jaar ruim 40.000 abonnees verloren. Volgens de uitgever komt dit met name omdat er vorig jaar veel WK-abonnementen zijn verkocht. En daarnaast is de zondagse editie verdwenen en ook dat kost lezers. Bij MTV in Amsterdam verdwijnen 12 arbeidsplaatsen. De zender wil de activiteiten voor Noord-Europa vanuit Stockholm gaan coördineren. En dat heeft dus gevolgen voor het kantoor in Nederland. De Nederlandstalige programma's op MTV blijven gewoon te zien... Het hoofdkantoor voor Europa van Comedy Central, ook onderdeel van MTV, zal in Amsterdam komen. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Op 27 september 2004 woonden ruim 48.000 mensen een afscheidsceremonie bij voor André Hazes in Amsterdam Arena, de plek waar Hazes zelf zijn afscheidsconcert had willen geven. De kist stond op de middenstip van het voetbalveld... en in aanwezigheid van zijn familie traden bekende Nederlandse artiesten op... die liedjes van Hazes zongen. Dames en heren, André's grote held, Johan Cruijff. Dan werd meestal op een of andere manier André benaderd van... Kan je niet een liedje zingen? Beetje gezelligheid in het stadion, een beetje sfeer. En over de regel omheen, wat zie je er altijd? Vijf weken geleden zaten we hier nog bij Ajax te juichen. en nu ben ik hier voor jou. Mama, Rox en ik blijven altijd sterk met z'n drieën, dat beloof ik je. En hij was bijzonder. André, bedankt. De laatste stem die hoorde, die hoort bij Job Cohen... toen nog burgemeester van Amsterdam. het heerbetoon werd, uit, werd uitgezonden door de Tros en de Vlaamse VTM. En trok ruim 6 miljoen kijkers, waarvan 1 miljoen in Vlaanderen. Dit is Radio 1. Lunch. Frank Dumas. Vandaag verschijnt het boek Jezus in beeld, waarin films worden geanalyseerd met of over Jezus. Freek Bakker is de schrijver van het boek. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom dacht u, kom ik ga eens een boek schrijven over Jezus in beeld? Uh, ten eerste vind ik het leuk om naar films te kijken. Uh, ten tweede plaats is echter dat Jezus, uh, die films over Jezus grote invloed hebben. Ik weet het uit mijn eigen jeugd, toen was er Jesus Christ superstaan. Dat Dagen we allemaal. En dat vonden we allemaal mooi. En de liederen hebben nog steeds, vinden, grote weerklank in mijn eigen generatie. I don't know how to love him bijvoorbeeld. Ja, ja maar, maar ja. goed, dat is wel een iconische film, iconische musical ja. ook. Ja. Um, zoveel hele grote films waarin Jezus een rol speelt, zijn er ook weer niet, lijkt mij toch? Ja, uh, Life of Brian, maar heel veel grote films zijn er verder niet, toch? Er zijn een aantal grote films geweest. Ik denk dat er zeker wel zes grote films zijn geweest. Maar uh, wat oudere, maar ook wel een nieuwere... zoals The Passion of the Christ van Mel Gibson. En wat vroeg totaal... u... Ja. u zich met name nou af? Ik heb gekeken naar het portret dat ze van Jezus weergaven. En uh, verder heb ik ook gekeken naar hoe de relatie met de kerk was. Dus de, hoe de kerk stond tegenover die films. En dat was heel verrassend. Want de kerk is in het algemeen toch niet zo negatief over deze films geweest... dan wij wel eens denken. Nee, want je zou denken, zeker vanuit een traditioneel oogpunt... dat het al snel blasfemisch gevonden wordt. Ja, dat is ook lang gedacht. Met name in het begin van de 20e eeuw. Maar dan begint de katholieke kerk in de 30, jaren 30 al te veranderen. En in de jaren 60 zijn ze eigenlijk redelijk positief. En in de protestantse kerk duurt het wat langer. Maar aan 1980 gaat het toch wel ook daar... Het om, zou ik maar zeggen. Laten we even dan één film, uh, een heel kort fragmentje laten horen van een film die wel destijds echt blasfemisch uh, gevonden werd: The Life of Brian van Monty Python. Always look on the bright side of life. Ja, dit was een liedje wat, wat ook enorm beroemd geworden is uit diezelfde film. Uh, dat vonden ja. velen wel te ver gaan toen. Ja, maar het is eigenlijk. Uh, de... Er zullen zeker heel veel mensen zijn geweest die het blasfemisch vonden, maar de film is helemaal niet zo erg uh, hard. Het is een beetje meer een vrolijke film en een parodie op de Jezusfilms. Meneer Bakker, het is een briljante film, nog steeds. Ja. Toch? Ja, ja. Begrijp ik. Ja, toch? Nou ja, he. er zijn periodes ja, nee. geweest dat ik het scène voor scène op kon zeggen. Dat is alweer een tijdje geleden. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh, wat, wat viel u op in die... Uh, uh, uh, uh, hoor ik wat ongemak trouwens bij u? Hoor ik wat ongemak bij u? Nee hoor, hoezo? Oké, okay, nee. nee, omdat het. Nou ja goed, omdat ik al zei. Het is een film die niet, niet iedereen heel erg fantastisch vond euh, toen die uitkwam? Nee, nee, nee. Maar dat is wel met meer Jezusfilms geweest. Ook bij The Last Temptation bijvoorbeeld. En ook Jesus Christ Superstar was in het begin echt niet uh, onomstreden. Dus het is heel gewoon dat een film omstreden is. Is de kerk daarmee ook heel sterk veranderd? Want u zei, u, u schetst al een beetje dat verlopen, hoe die kerk er tegenaan uh, is gaan kijken. Is dat is dat nog, met name de laatste jaren nog, nog anders geworden? De laatste jaren denk ik niet zo erg meer. Het is meer dat in het begin de kerk moeite had met beelden, met name de protestanten dan. Maar je hebt altijd kinderbijbels gehad. En dat is heel belangrijk geweest, want daar mocht je wel plaatjes in zien. En uh, zeg maar voor jongeren en voor kinderen, daarvoor waren Jezusfilms heel goed. En ja, de volwassenen keken natuurlijk wel mee. Ja. Hoe zit ja. het met, met, met andersoortige uh, bemoeienissen van de kerk? Hebben de kerk ook meebetaald aan films? Ja, met name de film van Pasolini uh, over Matthäus... is eigenlijk gesubsidieerd door de katholieke kerk. Althans door organisaties van deze kerk. Maar ook wel meer films. De film Jezus of Nazareth van Seffirelli is onder ook gebetaald ge door de katholieke kerk. En waarom doen ze dat? Of deden ze dat? Um, met het, de gedachte dat ze op die manier Jezus weer opnieuw in beeld konden brengen bij de mensen... en. Uh, ...op die manier ook op een nieuwe manier ook Jezus bij mensen in beeld konden brengen. De Veel van Pasolini laat hem zien als een maatschappijkritische man... ...die erg tekeer ging ook tegen het religieuze establishment van zijn tijd. Ah ja, een, een hedendaagse rebel. Al, ja, maar het is toch wel knap dat de kerk zo'n film uh, subsidieert of betaalt... ...die ook kritisch is tegenover haarzelf. Dat vergt wat mentale gymnastiek waarschijnlijk, ja. Ja, nou, dat dacht ze wel op. Ja. Ja. Maar wie, wie betaalt bepaalt? Dus ik neem aan dat de kerk ook in, in dat soort gevallen uh, eisen gesteld heeft aan wat er verder niet kon en mocht. Ja, dat is zeker. Er was een commissie van drie, uh, met bekende theologen erin, en die hebben beoordeeld. Maar ik weet niet uh, wat ze afgewezen hebben en wat ze goed gevonden hebben. Dat is niet zo bekend. Hoe kijkt de orthodoxie aan tegen de Jezus-figuur in films? De figuur in Jezusfilms is dan eerste al heel verschillend. Je hebt films die een hele orthodoxe Jezus laten zien, met name de oudere films ook. Maar ook een, eigenlijk is de Passion ook een redelijk orthodoxe film, alleen die overdrijft dat geweld zo enorm. En, maar bij uh, zeg maar conservatieve christenen is de Jezusfilm redelijk populair tegenwoordig. Geen enkel dat probleem meer. Heel verschrikkelijk. Als ze tegen televisie zijn zeg maar, en tegen film, ja, dan zijn ze ook tegen de Jezusfilm natuurlijk. Ja, nee, precies, precies. Maar dan, ja. Dan, precies. Maar dan is het gewoon een zo breed principe... dan maakt dat ook niet meer uit, de drager. Nee. Wat is de meest accurate film over Jezus die u kent? In mijn ogen de film van Pasolini. Die blijft heel dicht bij uh, het evangelie van Matthäus. Maar het is ook een hele mooie film. Pasolini is gewoon een groot filmmaker. Dat zie je aan alle kanten in die film af. En hij weet ook heel knap gebruik te maken van filmische methodieken... Bijvoorbeeld een engel, dat is niet een figuur met, met vleugels en dat allemaal. En nee, plotseling staat daar iemand met mooi zwart lang haar. Die geeft een boodschap en plotseling is hij weer weg. Maar nou, dat op die manier, dat filmen, dan weten de toeschouwers ook oh, dat het een engel is. Die is er zomaar en zomaar weer niet. Freek Bakker, schrijver van het boek Jezus in beeld. Dank u zeer. Dank u. Zometeen gaan we ons mediaforum met Ton Verlind en Ruben Oppenheimer, cartoonist van NRC praten. Onder andere over de ontwikkelingen gisteren in de wereld uit Deordin. Het ging over de typetjes van het draadstaal. Eh, en de bezuiniging op de publieke omroep. Onder andere en onder meer. Dat zometeen in het tweede half uur van dit eerste uur. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Doorald Negens. Radio 1, het NOS Journaal. De rechtbank in Maastricht heeft een vrouw uit Geleen vrijgesproken van babymoord. Ze werd verdacht van het doden van haar drie baby's... die vorig jaar bij haar woning zijn gevonden. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat de baby's bij de geboorte leefden. Tegen de vrouw was acht jaar cel geëist. In Zutphen is een geldtransportwagen overvallen. Dat gebeurde vanochtend vlakbij een bankgebouw in het centrum. De twee daders hadden witte overals aan. Ze hebben geld buitgemaakt. Hoeveel is niet bekendgemaakt? Twee zijn wel voortvluchtig nog altijd.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 En de Gay krant heeft een meldpunt geopend voor homo's en lesbiennes die gepest worden. Aanleiding zijn nieuwe berichten dat een lesbisch stel wordt gepest in hun flat. Volgens hoofdredacteur Henk Krol de hoogste tijd dat er een eind komt... aan het getreiter van homo's en lesbiennes in hun woonomgeving. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op verschillende plaatsen is het nog bewolkt. Maar de zon breekt steeds vaker door de bewolking. En vanmiddag wordt het uiteindelijk zonnig. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden, tot 24 graden in het zuiden van het land. Vanavond klaart het op veel plaatsen op en ontstaan mistbanken met vannacht kans op dichte mist. Morgen lossen mist en lage bewolking in de ochtend langzaam op. In de middag is er veel ruimte voor de zon en de middagtemperatuur komt uit tussen 20 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden. Ook de dagen daarna verlopen zonnig en warm met vergelijkbare temperaturen. Pas na het weekend neemt de kans op wisselvalliger weer toe. Dit is Radio 1 Lunch. Het Media Forum. Met als gasten Ton Verlins, voormalig directeur van de Cairo, nu consultant. En Ruben L. Oppenheimer, cartoonist van NRC. Welkom, heren. Hallo. Dank u zit een wat ongebruikelijk grote afstand, maar dat komt onder een microfoon, het niet deed. Maar we zijn er weer. Laten we beginnen met de oplagecijfers van de kranten. Um, Telegraam verliest abonnees. Jouw kant, Ruben. Uh, NSC Handelsblad is uh, blij. Voor het eerst in tien jaar hm. zijn de cijfers stabiel. Heb je al een blij mailtje van de hoofddirecteur ontvangen? Nee, nog niet. Maar ik verwacht wel dat het mijn onderhandelingspositie... voor de nieuwe tarieven gaat uh, helpen. Uh, 0,2 groei, dat lijkt niet veel. Grieken zouden er uh, niet meer geholpen zijn, maar uh, groei is groei. Dus ik, ik vind het na een, na een heel aantal jaren van, van dalende oplagen... vind ik dit uh, hoopgevend. Ja, dat kan betekenen 0,2 groei in jouw inkomen. Nou, uh, minstens. <lacht> nee, maar het is, het, is een, het is een heel voorzichtig herstel. Het lijkt wel of we het over economie nou hebben. Hè? Maar het is een heel voorzichtig herstel, maar het is hoopgevend. En ik heb heel veel verwachtingen ook van de... Uh, de nu te starten ochtendeditie van NRC, de competitie met Volkskranten nog beter aan de kunnen gaan. Dat is heel ja, belangrijk. Ja. Daar... Goed, jullie zijn op tabloid. Er zijn ja. ook inhoudelijk is het een ander in NRC. Meer samenwerking met Next, ja. met name in het weekend, waar niet iedereen blij mee is. Maar prachtige het is... cartoons. Ja. Het is toch en vooral prachtige cartoons. Maar goed, het is een teken dat het in ieder geval weer goed gaat. Ja, vooral die, die vorm, die vormkwesties. Dus en een kleinere, compactere krant, wat dynamische uitstraling. Straks die ochtendeditie. Prima. Ja, Tom? ben nou je met ja, ik, ik, het, het is maar een heel klein herstel... maar in dit geval betekent stilstand al vooruitgang, uh, geloof ik. Ik vind het wel interessant dat het herstel te zien is... bij uh, kranten die zich binnen hun originele product uh, vernieuwen. Uh, wat je kunt zeggen van uh, NRC. Dus veel kranten vluchten in groei uh, in, in op, uh, op het gebied van internet... maar NRC is een goed voorbeeld van een krant... die binnen een traditionele product ook aan vernieuwing doet... en dat vertaalt zich dan kennelijk in succes. Dat vind ik wel vreugdevol. Ja, je merkt ook inderdaad heel erg die wisselwerking tussen Next en NRC. Ik denk ook dat de de de next wat alles eens gezegd van gaat lezers van de van NRC naar Next. Maar ook die hele, die hele sfeer die bij Next uh, uh, werkt... dat is op de een of andere manier doorgedruppeld naar, naar NRC. En dan zie, nou, dan zie je nou het positieve... Ik word er als van lezer wel eens e van, als ik heel eerlijk ben. Van die uh, 10-10-vragen uh, op een niet gestelde issue. Weet je, ik vind het af en toe denk ik van... Uh, het is iets te next terug. Ik vind het heerlijk, dat Next. Maar ja? dat, dat komt misschien omdat ik ook nog een heleboel andere kranten uh, bijlees. Dus het dat, dat, dat brengt variatie in het, uh, in het menu. Maar ik, ik vind het wel goed dat die krant het lef heeft gehad om te vernieuwen op dit uh, gebied. We ja. hoorden net de fotograaf van het Groningen over de foto's... die uh, genomen zijn bij de uitvaart uh, um, die door de Rosse buurt trok. Uh, Ton, uh, de vraag komt hier natuurlijk ook regelmatig terug. Um, wanneer wel in beeld en wanneer niet? Vind je terecht dat, uh, dat, dat in dit geval mensen onherkenbaar gemaakt worden? prostituees in dit geval? Nee, ik vind, het, ik vind het een hele rare beweging. Ik heb net de, de, de foto's in de krant uh, gezien... Dan zie ik mensen die aanwezig zijn bij een, een, een uitvaartdienst of bij een uitvaartstoet. Uh, altijd worden dat soort foto's in Nederland zonder blug uh, gepubliceerd. En ik zou niet weten waarom hier de situatie zo afwijkend is... dat je zou moeten accepteren dat het hier uh, onherkenbaar gebeurt. Ruben, iets te grote politieke correctheid? Nee, voor de fotograaf is het natuurlijk al be be be begrijpelijk. Er is zo'n bekende formule dat de, de ernst van een ramp... is het product van het aantal slachtoffers... maal de afstand die je daartoe hebt. Nou, in dit geval... Gedeeld door de afstand. Uh, zeg ik... Uh, zei ja, maal. Ja, nee. okay. <laughs> hoe hoe groter de afstand, hoe minder belangrijk. Je hebt gelijk, het is... Uh, het is uh, nou, Goed, dank u wel voor het meeluisteren. Uh, in dit geval is het natuurlijk... Dat, dat... omdat u nog geen zijn voor termen Ja, ik denk wel goeie, goeie, goeie oh. uh, In dit geval is het natuurlijk de afstand... die de fotograaf van het Dagblad van het Noorden heeft... tot deze uh, dames zo klein dat voor hem de, de ernst daar groot genoeg was om, uh, om, om te laten blurren. Voor, het, voor de volkskrant is het, geldt dat natuurlijk niet. En ik heb begrepen dat de dames hem belaagd hebben... en dat waarschijnlijk dat ze weten waar zijn huis woont. Dus ik, begrijp, ik, ik vind het raar ook, maar ik, ik begrijp het wel. Ik nou, vind het wel begrijpelijk. Mijn begrip wordt steeds minder groot als ik kijk naar, naar de argumenten. Want hier ligt dus geen principiële afweging aan de grondslag... We beschermen de privacy van mensen, omdat we onder gelijke omstandigheden altijd de privacy van mensen beschermen. Maar hier is de fotograaf geweken voor een grote mond van uh, mensen die hem uh, bedreigden. De Thanks angst voor de Weer een bedreiging van de journalistieke persoonheid. Hij het, heeft het over het niet herhaald in de uit, uitzending. Hoor. Misschien dus heb je ik... ook foto's van hem uit, de, uit hun werksfeer. Het is, wel, het het is wel een aanname van jullie, want hij heeft het niet herhaald in de uitzending. Okay. Het... Goed. Ik leg het bij jullie neer. Um, dan even gisteren. Gisteren in de wereld draait door, uh, uh, toch wel weer enigszins opmerkelijk. Uh, Jeroen van Koningsbrugge zat daar en Dennis van der Vent, waar ging het over? Hun voormalige producent die, uh, vindt dat uh, de typetjes die ze gemaakt hebben bij Draanstaal, dat daar copyright op rust en dat copyright bij de voormalige producent berust. rust. Daar hebben we gisteren deze uitzending ook aan besteed. Uh, Talpa is de nieuwe producent van hun programma, Neonletters. En Talpa zegt, uh, uh, wij betalen daar niet voor. Daar ging de ruzie over. Hubert, um, om met jou te beginnen... ben je het eens met het orde van de rechter die gezegd heeft... van nee, de, de, de rechter liggen gewoon bij die producent? Ik vind het, um, ik vind het heel vreemd. Um, de, de, die typetjes zijn het... het uh... Het product of gedeeld door. Nee. het, is het product van een, een creatief proces van de makers. Uh, dat je als uh, producent zegt. Nou, die uitzendingen die zijn geweest. Nou, daar kunnen wij nog geld mee verdienen. Daar kunnen we dvd-boxen van uitgeven. Die rechten die liggen bij ons. Prima. Maar die typetjes. Ik bedoel, als ik, een, als ik een cartoon maak. Dan kan de krant daar iets mee doen. De krant kan vervolgens niet zeggen. Die cartoon is voor de eeuwigheid van de, de durende dagen. Uh, van ons. En we kunnen er muismatten en, en, uh, en mokken voor. Dat wil ik zelf doen. Dus het, dat product, die typetjes. die horen zo erg bij die maker. dat ik vind dat je daar. Alleen, de rechten daarvan alleen Tom, bij die maker. De maker, de, de maker heeft de rechten. De maker heeft ook de rechten, maar ik voel hier wel mee... voor de argumentatie van de producent... Die heeft uh, risico's uh, gelopen. Die heeft een product laten ontstaan. Die heeft faciliteiten geleverd. Die heeft ervoor gezorgd dat het uh, op de buis is gekomen. Die heeft er geld mee verdiend. Die heeft er geld mee, uh, mee verdiend. Natuurlijk. En, en die wil zijn investering terug uh, blijven verdienen. Dat is volstrekt uh, terecht. Je investeert ook niet met de bedoeling om die rechten dan vervolgens over te hevelen aan een concurrent. Ja, uh, wat we even, even één ding in scheiden. Want dat werd gisteren in de wereld daardoor uh, voor mij pas duidelijk. Is dat er een afspraak aan lag die even een beetje ruis op de lijn is. De afspraak namelijk tussen de oude producent, CCCP en Talpa. CCCP. Heeft gezegd: Oké, okay, vooruit maken jullie dat programma maar. Maar beloof dan dat je die typetjes er niet erin doet. Daar heeft Alpa ja tegen gezegd. Dat is ook een hele belangrijke reden waarom die rechter gezegd heeft... dit deugt niet, deze constructie. Maar deze principiële discussie is natuurlijk eigenlijk te belangrijk de, om te precies, laten lopen. Precies, dat, dat, dat, dat die afspraak zo met die rechter... of tussen die, die twee productiemaatschappij is gegaan, kan, kan wel zijn. Maar het gaat mij om de essentieel, om de, de, de basisvraag... zijn typetjes van een maker of van een producent. Stel je nou eens voor, je hebt een voetballer... die bij een bepaalde club uh, in opleiding is of wordt gekocht... en die, is, die ontwikkelt zich als uh, vrije trapspecialist. Ik zeg maar wat. Vervolgens gaat hij voor veel geld naar een andere club, een concurrerende club... En dan zegt de, uh, de voormalige eigenaar: die zegt even, nou je mag naar die club gaan, maar ik wil niet meer dat je penalties neemt. Dat Volk. is een beetje. Jij nee, met hier, dat hier, nog, hier. Je hebt met ook dat nog destijds in jouw KRO-directietijd te, te maken gehad? Ja. Hoe ging dat? Uh, nou, in de, in de periode dat ik directeur was van de KRO uh, werd uh, ook dat nog beschouwd als een format uh, van de KRO. En als de uh, artiesten van ook dat nog het land introkken om uh, dat formaat uh, te exploiteren, was er op een gegeven moment de afspraak dat de CARO daar uh, uh, in, in de opbrengst uh, deelde. Maar daarvoor was aanvankelijk niet zo. Nee, daarvoor was een lange periode waarbij uh, de mensen die ook dat nog uh, maakten, vonden dat uh, ook dat nog een geestelijk eigendom was. Het land introkken om dat programma te vermarkten en het geld daarvan. Uh, op de eigen bankrekening lieten storten. Een, ik zie toch een essentieel verschil tussen een format... een, een, een formule van een programma Wacht even. en typetjes. Eén seconde, Rube, even één seconde. Um, Want Jij vond dat het niet zo was. Jij bent die discussie aangegaan. Die heb je gewonnen. Zij zijn toen uh, een deel van hun opbrengst gaan betalen. Maar hoe heb je het gedaan met, met, met journalistieke presentatoren? Zij zijn ook typetjes op een bepaalde manier. <laughs> Ja, nou ja, journalistieke presentatoren hebben een grote mate van uh, vrijheid... om in het uh, land op te treden binnen, binnen bepaalde journalistieke termen... en incasseren volgens mij daar de opbrengsten nog steeds voor uh, eigen rekening. Maar ook de... zij zijn grootgemaakt door de publieke op met publiek geld. Nou ja, ik, ik, het, het, er is een gemeenschappelijk belang. Het is niet het een of het, uh, of het ander. Ze, ze zijn grootgemaakt binnen een bepaalde context. Ze hebben dat kunnen doen met uh, publiek geld, dus ze zijn schatplichtig. Uh, omgekeerd, heeft er een omroep ook belang bij dat journalisten met een goede reputatie zich namens die omroep uh, presenteren. Dus het is niet of, of, of. Er is een gemeenschappelijk uh, belang. Maar het kan niet zo zijn dat van investeringen die gedaan zijn... ook nog met publieke middelen, alleen maar uh, de, de, de, de, het creatieve centrum uh, profiteert. Zeg maar zeggen. Ik wil even weer terugnemen naar de uitzending gisteren van De Wereld Draait Door. Daar deed de, de, de commercieel directeur van CCCP, Eelco Keunen... die deed een aanbod en het was dit. Ik stel voor dat Nederland de draadstaaltypetjes terugkrijgt... Talpa mag ze gebruiken yes. uh, onder één voorwaarde: oh, <laughs> dat ze vanavond nog uh, voor 12 uur uh, 40.000 euro overmaken we naar het Wereld Natuurfonds. <laughs> Ruben ja, zucht. Totaal hypocriet. Nou ja, dit is een goedkoop gebaar. Dit, ja, nee, niet eens dat. Het is gewoon het is heel flauw. Het, het blijft erbij dat het een, het is een pesterijtje is. Jullie hebben iets van mij, vind ik. En dan wil ik geld. En ik wil dat jullie, ik wil dat jullie pijn hebben. Dat is het eigenlijk. Nou, en dan uh, komt hij met zo'n goedkoop gebaar van. Inderdaad, maak het, geef het maar aan het Wereld Natuurfonds. Wat was het, Wereld Natuurfonds? Ja, ja, wereld Natuurfonds. Ja. ja klopt. Da, dan, nee, dan had hij voet bij stuk moeten houden. En zeggen van nee, ik heb de rechtszaak. Vind ik, hè? ik heb gelijk. Kom maar hier. Nee, nou ja, maar, maar mijn, je kunt, van mijn, ik je kunt ook ik zeggen, geld, Ton. He? Dat dit een hele, hele publieksvriendelijke manier is. En het, het doet de naam van CCP wel, wel, wel Hoe zeg je dat? Het doet ze goed, zou ik maar nou, Bij mij niet, hoor, want ik vond dit nee. een, een laf gebaar. Kijk, ik, ik heb net al aangegeven dat ik meevoel met de producent. Die risico's neemt en, en daar op de een of andere manier ook van wil profiteren. Zij hebben deze discussie principieel aangevlogen. Uh, dat vind ik een teken van volwassenheid. En ze hebben hem op een hele kinderachtige manier weer weg laten lopen. Ja. Waardoor ze de indruk wekken dat het helemaal niet om de en, principiële kant van die discussie en, en, gaat. Maar om een goedkoop gebaar. Publieksvriendelijk. Waarom dan weer een Natuurfonds? Ik zou zeggen, zeg dan investeer dat geld in, in Griekse staatsobligaties. Dan, dan maak je nog een nou ja, steden. Of in de ontwikkeling, <laughs> in de verdere ontwikkeling van artisticiteit. Dus ik vond uh, wat mij betreft zakten ze met dit gebaar meteen weer door de, door de bodem. Ze hadden beter hey, misschien is... kunnen zeggen, stop het maar gewoon in de zak van de publieke omroep, want die moeten bezuinigen... en die kunnen geld hard gebruiken. Oh, er um, is een berekening gemaakt door de Boston Consulting Group. Um, daar blijkt dat er tussen de 570 en 655 voltijdsbanen gaan verdwijnen. Tom, toen dacht jij waarschijnlijk... ik ben blij dat ik hier niet meer zit op die <laughs> Nou, ik heb mijn bijdragen al geleverd, dacht ik. Nou, het, het valt o, hoeveel me... heb je eruit gegooid? Wat zeg je? Hoeveel heb je eruit gegooid? Uh, ik, ik heb er nooit mensen uitgegooid. Oh, we hebben wel afs afscheid genomen van mensen... maar niet in termen van eruit uh, gooien. Het, het, valt, het valt mij eerlijk gezegd... het is een dram dramatische ontwikkeling. Laten we daar geen misverstand over bestaan. Maar ik had gedacht dat het er meer zouden zijn. En feitelijk uh, uh, uh, verliezen we meer werkgelegenheid dan deze 650. Want wat niet mee is geregeld is de, de afgeleide werkgelegenheid. En ik denk dat je dit aantal nog wel een keer met twee mag vermenigvuldigen. En wat bedoel je daarmee? Buitenproducenten? Nou het, het, het verlies aan werkgelegenheid bij, bij buitenproducenten. Want dit zijn 650 mensen in vaste dienst van de publieke omroep. Maar een substantieel deel van de productie van de publieke omroep ligt bij externe producenten. Dat is wettelijk 40 op zo geregeld he? dat het moet. Ja, 25 procent uh, dacht ik dat het was. Het is ook wettelijk geregeld dat het zo moet. Dat zijn vaak kleine, kwetsbare uh, bedrijven waarin wel interessante creatieve ontwikkelingen plaatsvinden. En die krijgen een enorme opdonder uh, volgens mij. En met name ZZP'ers zoals jij neem ik aan Ruben. Ik vraag me ineens af, bij die mensen die moeten verdwijnen, tellen die, die typetjes van draadstaal ook mee die, die eruit gaan? Nee, die, die, die zijn niet in vaste dienst van de publieke omroep. Ja, dan zou je het lekker makkelijk kunnen tellen. Ja. Uh, ja, ZZP'ers zijn altijd als eerste de, de, de pineut. Uh, ik merk dat uh, zelf ook dat bij, uh, bij, bij kranten waar gesneden moet worden. Het makkelijkste is het natuurlijk snijden op, uh, op, op de extra's. En op de mensen die, die niet een vaste, of niet een echte, hele vaste betrekking hebben, maar die af en toe eens een keer uh, laat binnenkomen. Uh, zoals freelancers. Maar daar, daar gaan de klappen met name vallen ook, denken jullie? Ook, ja. ZZW'ers. Uh, b zelfs. Nee, <laughs> zelfstandigen zonder werk is het fijn. Oh. Goed, we gaan het allemaal afwachten. Wat, uh, in hoeverre, want het opvallend trouwens is ook wel dat er nog heel weinig protesten te horen zijn. Hè? Eh, eh, ja, zowel bij de medewerkers. Maar dat kan ik mij wel voorstellen, want die zijn gewend aan een patroon van, uh, van bezuinigingen. En, en vaak ook dat het dan uiteindelijk weer, weer meevalt. Dat zal nu niet het geval zijn. Maar ik vind het ook opmerkelijk stil bij de kijkers. Want uh, er wordt natuurlijk steeds gezegd... we gaan bezuinigen zonder dat kijkers daar de gevolgen van ondervinden. Maar dat is een, een, een illusie natuurlijk. We gaan straks een heleboel programma's uh, missen. En de kijkers missen die programma's op het moment... dat ze er niets meer aan kunnen doen. Dus dat is nog de meest Niet opmerkelijke stilte. De, de, de, de mogelijkheid voor een leuke televisieformule... dat kijkers uh, programma's kunnen gaan wegstemmen of programmamakers. Ja, dat, dat, dat zal een leuk bloedbad worden. laatste. Ja, goed, we vergeten toch we wel eens dat de publiek omhoop al... en dat blijkt uit vele onderzoeken tot de efficiëntste van Europa boord. Dus zeker. snijden gaat pijn doen, dat is een ding wat heel erg zeker is. Ik wil jullie beiden hartelijk danken. Ruben L. Oppenheimer, cartoonist van NRC... en Tom Verlind, voormalig directeur van De Caro. Dank beiden. We gaan de muziek draaien van Tony Bennett en Amy Winehouse. Uitgekomen op de dag dat Amy Winehouse stierf. Body and Soul heet dit liedje.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 That's been my day.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 Making You know I'm yours But just That's it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 het en Amy Winehouse uitgekomen, niet op, de niet op de sterfdag, maar op de geboortedag van Emi, 14 september. We gaan de Nationale Nieuwsvis van lunch doen. We spelen vandaag met Frans Kooler uit Berg op zoom. welkom. Dank u wel. We zullen het niet weer hebben over de scoren van gisteren, we gaan, we, gaan, we gaan het er gewoon niet over hebben. Goed, goed. Beter hè? Ja, dat lijkt me inderdaad heel verstandig, want het is nogal erg hoog. Nou ja, het is niet eens een recordhoogte want dat dacht ik gisteren. Maar iemand heeft ooit vorig jaar 152 punten gescoord. Of kon je toen, toen nog in de eerste ronde 10 punten halen, nu nog maximaal 9. Maar goed, um, het, het blijft hoog. We gaan, we gaan gewoon doen alsof het er niet is. En um, moet je opletten hoe ver u komt. We zien wel. Zullen we dat afspreken? Goed. We gaan uw nieuwsfactor vaststellen. De Nationale Nieuwsquiz. Het is het proces van de grote getallen. De huizen, de jachten, de extravagante feesten en partijen. Ja, hele harde toon aangeslagen. Uh, ik denk dat het ook echt wel voor de buren is. Onze tijd is er toch alleen van ongebreideld individualisme... waar het grenzeloos graai alweer een aanvang heeft genomen. Ja, het is bijna een opinierend stuk in het of officier van justitie. Denk je dat de verdachten hier wel nog onder de indruk zijn? Nou, De meesten waren er helemaal niet. Uh, die kwamen niet eens opdagen. Vandaag worden de strafeisen bekendgemaakt van 11 van de 14 verdachten... in de vastgoedfraudezaak, de grootste fraudezaak ooit in Nederland. Mijn vraag aan u is, naar nou welke plant is deze zaak vernoemd? Palm. Nee, nee ja, u, dacht, u dacht natuurlijk aan palm in maar nee. Ja. Het, is, het, het heet klimop. Klimop, natuurlijk. Sure. Ja, ja het, is, het schijnt een volstrekt willekeurige naam te zijn, maar goed, klimop. Daar is in ieder geval naar vernoemd. De verdachten zouden voor meer dan 200 miljoen euro het bouwfonds... en welk andere fonds... Hebben leeggeroofd. Philips. Philips Fonds. Ja, Philips wat Fonds? Uh, pensioenfonds. Dank u. Helemaal goed. Philips Pensioenfonds, <laughs> dat wil ik er even horen. Ja, welke vastgoedondernemer, dat is de derde vraag. En tv-presentator werd in 2008 verdachte in deze vastgoedfraudezaak. Welke vastgoedondernemer en tv-presentator? Bekende vastgoedondernemer. En tv-presentator Nu. Nee? nee. Oh, als ik het zeg, dan zegt hij, oh ja, Harry Mens, ach, hij zou 800.000 euro hebben ontvangen van een van de verdachten. Goed, um, ik laat u een fragmentje horen. Uh, de vraag is, wie is hier aan het woord? Mijn grote vriend Harry Meskee is vandaag overleden op 70-jarige leeftijd. De zanger van uh, QB in de Blizzards. Johan Dijk. Plosseling is afgelopen, dus laten we niet denken dat we hier echt met belangrijke dingen bezig zijn, hè? Johan Derksen. Ik wou zeggen, ik hoor het antwoord al, ja. ja, ja. Precies, goede vriend van, uh, van Harry Musquet, zanger van uh, QB en The Blizzards. Bent u een uh, muziekfan? Uh, ja. Maar niet van Harry Musquet N en Maar zijn niet van Harry Musk, maar wel van Tony Bennett. Niet van Amy Winehouse. Hebben u toch net een plezier gedaan? Precies. In juni, toen Harry Musquet 70 werd, mocht Johan Derksen hem eindelijk een gouden plaat uitreiken... door een heruitgave uh, van een album. Hoe heet dit bekende album? Rolde? Nou ja, nee. Ja. Wat je woont? Ja, nee, maar, de, de, de, maar dan anders. Uh, het heet Groeten uit Grollo. Wat Grollo? Ja. U zat wel in de richting. De richting klopte. Uh, volgens mij heeft u twee punten tot nu toe. Als Oef. ik het uh, goed heb. Nou ja, u kunt er toch vier bij verdienen. Ik ga u hints geven over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is: wat bedoelen we? Als u het weet, zegt u stop. Vier. Mijn naam dank ik aan een Curaçao's student. 3. 1 op 25 is bij mij de standaard. 2. Koningin Beatrix was mijn eerste burgemeester. 1. Vanaf 1 november sluit ik 5 maanden mijn deur... omdat ik grondig word verbouwd. Maduro dan. Ja, dat is een... Ja, vernoemd naar George Maduro. Maduro, ja. ja een Curaçao-student die zo tijdens de meidagen van 1940... als officier onderscheidde een slag... Um, de schaal van het miniatuurstadje is 1 op 25. Dat is de standaard. En Beatrice was de eerste burgemeester. Van 1980 wordt de kinderburgemeester gekozen door de jeugdgemeenteraad. Uw nieuwsfactor stellen wij vast op drie. Dat betekent dat u er slechts 46 nodig hebt in de volgende ronde. <lacht> dat gaat vast goed komen. We gaan zo meteen de tweede ronde spelen.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 Het is terecht dat de zorgpremie opnieuw stijgt. Zorgverzekeraar DSW is als eerste met de zorgpremie voor 2012 gekomen. Die bedraagt 1230 euro per jaar een stijging van 36 euro ten opzichte van 2011. Ik dacht trouwens 1030 euro per maand. Uh, dat is wel niet alles. Ook het eigen risico gaat omhoog en het basispakket wordt beperkt. De burger gaat dus meer betalen voor minder zorg. Is het logisch dat de zorgpremie stijgt of wordt de zorg nu voor de lage inkomens onbetaalbaar? De stelling, het is terecht dat de zorgpremie opnieuw stijgt. Bent u daarmee eens of oneens, sms het naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. Of u kunt stemmen op de website www.stand.nl voor twitteraars hashtag standpunt. Het is terecht dat de zorgpremie opnieuw stijgt. Om half twee te gast in standpunt.nl, Anne Mulder, Tweede Kamerlid voor de VVD. Frans Kolen, ik hoop dat u erbij bent gekomen. U gaat 90 seconden de tijd krijgen. Ik ga gewoon een enorm hoog tempo vragen op u afvuren in het Nieuwskanon. En dan gaan we eens kijken hoe ver u komt. Voor eer en vaderland. Voor eer en vaderland. De Nationale Nieuwsquiz. Welk bedrijf wil alle iPhones in Nederland uit de winkel hebben? Apple. Uh, Samsung. Samsung, is goed. Wie volgt Guusje ter Horst voor de tweede keer in zijn leven op? De Graaf. Tom de Graaf. Onder invloed waarvan zijn Nederlandse automobilisten... tijdens het volgens Europees onderzoek steeds vaker? Drugs. Is goed. Ajax speelt vanavond tegen welke club in de Champions League? Real Madrid. Is goed. De minister van wat is gisteren in Rusland ontslagen? Financiën. Is goed. Welk museum gaat zaterdag in Amsterdam de ruim vier jaar weer open? Zeevaartmuseum. Is goed. Welk land dient op 6 oktober een officieel verzoek in voor een eigen grondwet? Pas zeg als u het niet weet. Pas. Groenland, de Rabobank start in 2012 met wat voor wielenproef? Is goed, op internet is een filmpje opgedoken waarop Joren van der Sloot de Moord op wie bekent? Uh, op zijn vriendin uit Bolivia. Ja, Stephanie Floris wilde de naam horen. De klok, van welke toren wordt vandaag door Duitse klokkenluiders onderzocht? Martini. Dat is goed. Wie heeft gisteren haar extensies eruit gehaald om op het wassen beeld te lijken? Sylvie van der Waart. Is goed, welk land is getroffen door de heftige orkaan Neesat? Filipijnen. Is goed. Een scheepsvak van 200 ton van wat is gevonden? Zilver. Is goed. Hoe heet de schrijfster die de Charlotte Keulerprijs krijgt? Mensje van Keulen. Is goed. De beruchte hackers van Anonymous hebben de website van welk land gehackt? Pas zeg als u het niet weet. Eh, uh, Syrië. In Australië is een bijzondere krokodil gevonden in welke kleur? Pas. Had oranje moeten zijn. De biografie van welke tv-persoonlijkheid verschijnt donderdag? Mies de premier van welk land sprak gisteren met Rutte in het katshuis? Finland. Is goed, zaterdag kunnen mensen in Amsterdam wat bij de politie inleveren zonder dat ze straf krijgen. Wapens. Ja, <laughs> nou, dan heeft u er toch uh, een. Geen 46. Nou, bijna. <laughs> als, je het, als je het omdraait, kom je in de buurt. Het waren er 14. Dat is toch heel erg netjes, nog, hoor. nog steeds. Ja, ik moest lachen om die oranje krokodil. Het is geen paarse krokodil, maar een oranje krokodil die ze in Australië gevonden hebben. 14 betekent dat uw eindstand op 42 is vastgesteld. U heeft uh, uw eer ruimschoots gered. U bent geen weekwinner, nou, dat kunnen we nu alvast vaststellen. Net... Maar uh, u heeft het uh, buitengewoon netjes staan. Frans Kolen, dank u zeer. Okay. U krijgt in ieder geval twee toegangskaarten voor de beeld- en experience van ons. En de lunchradio krijgt u mee naar huis. Dank u wel. En een goede thuisreis. Oké. Okay. Als u zelf mee wilt doen, meldt u zich dan aan op de site lunch.ncv.nl. Daar kunt u meer informatie vinden. Straks zijn we terug met de lunchvraag. Wij vragen ons af hoe is het nu eigenlijk in Irak, het land waar een hoop over te doen is geweest. Waar de Amerikaanse troepen zich langzaam uit terug gaan trekken. En na half één en het radiodagboek uiteraard met Daniel Dekker. En na half 1, half 2 zijn we terug met standpunt.nl na het uitgebreide nos